12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Japan getroffen door zware aardbeving. Tsunami veroorzaakt enorme schade. En 50 Nederlanders in het rampgebied Japan.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 Wanneer ze naar huis komen, is nog niet duidelijk. Het zal uh, niet meteen zijn, uh, wel gauw, maar niet meteen. Uh, ze moet eerst even tot zichzelf komen, goede medische check krijgen. En uh, we moeten ook beginnen een goed interview om te kijken... wat er precies gebeurd is voor onze eigen uh, informatie naar de Tweede Kamer... die natuurlijk compleet moet zijn. Het kabinet zal later een brief van de Tweede Kamer sturen over de gebeurtenissen. Een deel van de informatie is vertrouwelijk. Hiller zei dat er geen concessies zijn gedaan aan de Libische autoriteiten. Hij wilde weinig kwijt over de onderhandelingen met de Libiërs. Het is een wispelturige uh, club. Uh, we hebben de afgelopen weken uh, de hele tijd uh, hoge zee en lage zee gehad. Dus uh, uh, gisteren was het, ging het ineens heel goed. En met name de openbaarheid die de Libiërs gisteren aangaven... gaf ons erg veel moed. Maar ook dan geldt eerst zien dan geloven. En het is het gelukkig nu zien... En dus geloven we het ook niet. Het kabinet gaat bekijken of het de helikopter terug kan krijgen... die het bij de mislukte overval is. Evacuatie is kwijtgeraakt. Maar als dat de prijs is die we moeten betalen... voor de vrijheid van onze mensen, dan is dat zo. Al dus minister Hillen. De Europese regeringsleiders bespreken vanmiddag in Brussel de situatie in Libië. Voor vanavond stond er al een economische top op de agenda. Volgens de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken... wordt er vanmiddag onder meer vergaderd over extra sancties... zoals het bevriezen van banktegoeden van Libische olie- en gasbedrijven. De Franse president Sarkozy erkende gisteren de bestuursraad van opstandelingen... als het wettige gezag van Libië. Het is onduidelijk of andere Europese landen dat voorbeeld zullen volgen. In Libië hebben Gaddafi-getrouwe troepen hun positie in de oliehaven Raslanouf versterkt. In de westelijke stad Zawiya, niet ver van de hoofdstad Tripoli, wordt nog steeds gevochten. Op de snelwegen A1 en A6 hebben vanochtend kilometerslange files gestaan. Dat gebeurde na een schietpartij tussen overvallers en de politie. Die hadden rond twee uur vannacht in Marknesse in de Noordoostpolder een overval gepleegd.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 Staatssecretaris Atsma wil het aantal vogels rond Schiphol terugdringen. Door het toenemend aantal vogels is volgens hem de veiligheid van het luchtverkeer in het geding. Het aantal botsingen van vliegtuigen met vogels is in twee jaar tijd met bijna de helft gegroeid. Atsma vindt dat in een groter gebied rond de luchthaven activiteiten moeten worden verboden die vogels kunnen aantrekken, zoals vuilstort, viskwekerijen en natte natuur. Nu is die zone 6 kilometer. Hij wil dat uitbreiden tot 10 of 13 kilometer. Adsma wil de maatregelen nog voor de zomer uitwerken.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file bij Rotterdam op de A15-Europort richting Rotterdam. Tussen Hoogvliet en Knopend Vaanplein 8 kilometer. Tussen Rotterdam-Charloos en het Vaanplein zijn twee rijstroken dicht na aanrijdingen. Zijn daar nu druk bezig met opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Dordrecht-Breda kan het beste omrijden vanaf Knopend Benelux via de Benelux-Tunnel. Dan via de A20 en de A16, de ring Rotterdam West en Noord. Verder daardoor ook files nu extra op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor het knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer. En op de A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer.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 Fiscale en financiële vraagstukken. Wij adviseren. Becher Tillyberg. Het NOS Radio 1-journal. Met Bert van Sloten en Jurgen van den Berg. Goedemiddag. Een speciale uitzending op Radio 1... vanwege de aardbeving in Japan. De beelden zijn ontstellend. Vloedgolven van soms wel meer dan 10 meter hoog. Modderstromen die het land als het ware opeten. Auto's die opeens in het water verdwijnen. En tot op heden 30 doden. Maar de verwachting is dat dat aantal zal oplopen. En bovendien ook nog een tsunami-waarschuwing voor het hele gebied. variërend van Indonesië tot Australië tot Hawaii. We houden u dus op de hoogte van wel alles wat daar gebeurt in Japan. Dat betekent dat de normale dingen die voor dit tijdstip gepland stonden vervallen. Um, uh, ook Stand.nl eigenlijk in zijn originele vorm, maar we geven u wel de mogelijkheid natuurlijk om te bellen met uw uh, reacties, uw emoties. Wilt u misschien kwijt? Uh, wanneer bent u daar in dat getroffen gebied geweest? Of u kent daar mensen? Uh, wat ging er door u heen? Ja, om maar eens een hele journalistieke vraag te stellen, uh, te stellen uh, toen u uh, de beelden zag. Uw ervaringen met aardbevingen, wie weet uh, zijn die er ook. Uh, we laten u graag aan het woord. Dat kan via het gratis telefoonnummer 0800 1101. Dus 0800 1101. U kunt ook twitter dat kan via hetstand.nl. In het getroffen gebied in het noorden van Japan zijn 50 Nederlanders. Maar in het hele land zijn er natuurlijk veel meer. Veel van hen werden overvallen door de aardbeving. Ook in de hoofdstad Tokio waren de gevolgen te merken. Waar ik stond op het platform leek het net of het wagon naar beneden zou, zou komen... Uh, veel van alles uh, van het plafond begon te kraken en uh, kwam heel veel ze toch naar beneden. Wat wow. <middels> <middels> wonen dit? de is zo te een ik kan het niet meer. Ik weet het niet. Het is niet Het is Het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 En op dat moment uh, kwamen mensen uh, schreeuwend uh, alle gebouwen uitgelopen... en vielen mensen om, uh, omdat ze in evenwicht simpelweg verloren. Het was een angstig uh, tafereel. Correspondent John Velkamp. John, wat is het laatste nieuws? Nou, het laatste nieuws is dat de, de regering zich toch ernstig zorgen maakt... over de, de energietoevoer en over de situatie met de nucleaire faciliteiten... de nucleaire uh, opwerkingsinstallaties. Uh, in één is het ook mis, daar is iets mis met het koelsysteem. Er wordt steeds water in gepompt, maar de details ken ik niet. Verder wordt iedereen opgeroepen om maar zo weinig mogelijk te bellen... om weer een soort van nationaal belverkeer mogelijk te maken. Uh, snelwegen zijn nu afgezet. Uh, al die hooggelegen snelwegen in Japan... Uh, die lopen nu ook gevaar bij naschokken om in te storten. Dus die zijn ook afgezet. Dus echt, het hele land is in opperste staat van paniek en paraatheid... En, uh, en wat al niet meer. En, en uh, ja, de beelden die je nu ziet binnendruppelen van de vernielingen, die zijn verschrikkelijk. Dat is, uh, zoals het in Atje ook een paar jaar geleden was. Er staan misschien iets meer huizen overeind, maar er zijn meters met met een troep en bomen vol met auto's en. Uh, uh, Gebouwen die uh, totaal tegen de vlakte zijn. Dus het is echt heel heftig, allemaal. John, uh, die ene kerncentrale, daar is iets mis met een koelsysteem, zeg jij. Is dat diezelfde kerncentrale die in de brand staat? Nee, ik, ik, het is een beetje verwarrend. Er is bij één centrale: is er, zijn ze allemaal water in de, in de, koel, uh, de koeltoren aan het pompen. Uh, ze zijn zich aan het afvragen hoe het moet met de energievoorziening omdat ze dus uh, st ja, uh, steeds meer kerncentrales nu hebben stilgelegd, uh, mogelijk alleen langs de kust. Dus ik weet niet hoe het staat met de centrales in het binnenland. Uh, maar verder wordt er ook gezegd zo min mogelijk energie gebruikt, zo min mogelijk bellen uh, om, om maar uh, reserves te sparen. Ja, er worden schattingen gedaan over het aantal doden, maar dat is echt uh, ja, een beetje uit de lucht gegrepen, denk ik. 32 nu nee, officieel? Dat is, ja, dat is, dat is totaal koffie, dit kijken. Als je nu ziet wat voor vernielingen er zijn en hoe, hoe dingen met de grond gelijk zijn gemaakt, dan, uh, dan is dit, uh, dan is dit mag maar het begin. Je hebt het ook over naschokken. Zijn dat hevige naschokken? Ja, dat... Het zijn hele hevige nazok en daarom zijn ze nog steeds gebouwen in Tokio ook aan het ontruimen. Uh, ze weten gewoon niet wat er gaat gebeuren. Daarom zijn ook die snelwegen nu afgezet. Uh, dus mensen zitten echt vast in de stad. En kunnen geen krant op. Eigenlijk niet, nee. Ik hoop dat ze het misschien later op de avond vrij gaan geven. Maar Japanners zijn uitermate, alles draait om veiligheid. Dus als we maar één het gevoel krijgen dat het nog mis kan gaan, dan gaat er niks meer over vandaag. Ja, goed. Joan Felcom was dat. Die gaan we zeker nog vaker horen vanmiddag. Magiel Feijters, goedemiddag. Goedemiddag, Voor mij is het alweer goedenavond. Ja, dat begrijp ik. U werkt bij Sony in Tokio in Japan. Wat hebt u gemerkt van de aardbeving? Uh, het was uh, heel heftig. Uh, het komt wel vaker voor dat je wat trillingen voelt. En dan gaat iedereen een beetje lachig doen. En het uh, werd steeds erg. En op een gegeven moment, uh, je kon niet meer lopen in het pand. En ik zat op de negende etage. En dat ging echt, uh, ja, echt meters uh, uit het uh, heen en weer. Ja, dus het was echt uh, behoorlijk heftig. Ja. En u zegt, normaal gesproken wordt er wat lachen over gedaan. Was er nu paniek? Hoe, hoe gingen mensen ermee om? Uh,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 En, en ook niet daar in het in het uh, echte rampgebied? Uh, nee, daar hebben we geen contact mee. Ik ben hier tijdelijk eventjes. Dus ik heb geen contact met andere Nederlanders daar. Nee. Goed, dank voor uw eerste reactie. Magiel Feijters werkt bij Sony dus in Tokio, Japan. Gevolg van de aardbeving is dat er een tsunami is ontstaan. Althans, er is ook een tsunami-waarschuwing voor afgegeven. Onder andere voor Indonesië. Inwoners daar die worden geëvacueerd. En Ingeborg Ponne die werkt voor het Nederlandse Rode Kruis in Indonesië. Is op het moment in Jakarta. Mevrouw Ponne, hoe laat wordt de tsunami verwacht in Indonesië? Uh, de tsunami wordt uh, om acht uur verwacht in het uh, noorden van uh, Sulawesi. 8 uur, is dat, is uw, dat is even voor de helderheid, dat is uw tijd. Uh, hoe laat is het nu bij u? Uh, het is nu uh, kwart over zes bij mij. Dus, dus over 1 uur en drie kwartier. Precies, over 1 ja, uur en drie kwartier. Goed, dan hebben we het tijdsbeeld ja. eventjes goed hier in Nederland. Um, en ja. is iedereen daarop voorbereid?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 betekenen. Een rol spelen natuurlijk in de early warning. Maar dan? Ja. Uh, nou ja, We zijn uh, ook bezig in die gebieden waar we verwachten dat de tsunami uh, zal toeslaan. Uh, zijn al mensen in uh, op paraatheid gebracht met veldkeukens en mensen zijn uh, bezig met het verzamelen van eerste hulpgoederen, zodat uh, ja, als de mensen ergens anders moeten overnachten, dat ze daar... Uh, naartoe kunnen, naar plekken. En dat ze met de kunnen uitdelen en andere spulletjes die ze nodig hebben voor de eerste nacht. Goed. Het is niet een al te hoge tsunami, maar ook een tsunami van 1 à 2 meter die over ongeveer 1 ja. uur en 3 kwartier aankomt kan verwoestend zijn. Mevrouw Ponne, ik dank u wel ja. voor het gesprek en ik wens u sterkte daar. Oké, okay, bedankt. Ingeborg Ponne was dat van het Nederlandse Rode Kruis in Indonesië.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 Um, maar het betekent wel dat ze al genoeg problemen in hun hoofd hebben... en liever niet nog eentje erbij hebben. Nee. Duidelijk. Dankjewel, Robert Mortier vanuit Australië. Ondertussen heeft de Nederlandse minister-president Mark Rutte ook gereageerd. Hij is in Brussel voor die eurotop. Via Twitter laat hij alvast weten... ik ben geschokt door de ramp in Japan. Maar we hebben hem ook uh, gesproken. Hij gaf een korte reactie voor de microfoon van de NOS. We zijn Allem. natuurlijk uh, allemaal geschokt uh, door de beelden die we op dit moment uh, zien uit Japan. Uh, onze gedachten gaan natuurlijk in de eerste plaats uit naar uh, de slachtoffers. Te vrezen valt uh, dat er mogelijk meer mensen betrokken zullen zijn bij deze verschrikkelijke ramp. En laat ik verzekeren, uh, en dat doe ik namens de hele Nederlandse regering, dat wij uh, klaar zullen staan om waar wij kunnen helpen ook uh, te helpen. Dat zal ook gelden voor de Europese Unie. We zullen daar zeker ook hier uh, over te spreken komen. Maar voor dit moment in ieder geval mijn, mijn uh, uit, uit de grond van mijn hart. Alle medeleven met de mensen in Japan. Minister-president minister Mark Rutte was dat dus. Ook in Indonesië is er dus een tsunami-waarschuwing afgegeven. Correspondent Michel Maas in Jakarta vertelde vanochtend wat die waarschuwing inhoudt. Nou, die waarschuwing is eigenlijk een voorspelling dat de golven die daar in Japan teweeg zijn gebracht. dat die over een uur of twee zullen aankomen op de kust, de noordkust van de Indonesische archipel. En ze hebben dus voor, voor die gebieden een waarschuwing uitgevaardigd. En mensen aangeraden om hoger gelegen plekken op te zoeken. Maar ze hebben er wel bij gezegd dat ze denken dat die golven dan aanzienlijk minder hoog zullen zijn dan in Japan. Uh, hier zal die misschien nog zullen ze misschien nog maar één of twee meter hoog zijn, maar dan nog, het is er toch een enorme hoeveelheid water. En uh, ja, ze, ze raden dus iedereen aan om uh, een veilig heenkomen te zoeken. Michel, uh, hebben mensen wel überhaupt de tijd om zich goed voor te bereiden op wat gaat komen daar? Want uh, de communicatiemiddelen zijn niet altijd helemaal op to date in Indonesië, begrijp ik. Nee, dat gaat wel eens mis. Maar in dit geval uh, zou je moeten verwachten dat het allemaal goed kan. Want uh, ja, ze hebben uren de tijd uh, gehad om zich voor te bereiden. En uh, ja, over twee uur wordt die tsunami verwacht ongeveer. En ja, dan, dan zou je verwachten dat alle kuststreken die bedreigd worden, dat die gewaarschuwd zijn. Voor een deel zullen die gewaarschuwd worden met, met installaties, sirenes, die zijn die na die grote tsunami in Aceh zijn geïnstalleerd. Maar voor een deel gaat dat ook op de ouderwetse manier via de telefoon. En je zou verwachten dat, dat daar ook genoeg tijd voor is. Ik kan me voorschellen, Michel, dat mensen schrikken in Indonesië, want dit kennen ze. Ja, dit kennen ze. En, uh, in Indonesië wordt het dus ook voortdurend live op de televisie uitgezonden. Al die beelden die ook in Nederland te zien zijn van de Japanse televisie, waar je dus live die tsunami de, het land op ziet komen, dat geweld van die tsunami, dat wordt hier ook uh, voortdurend op alle netten uitgezonden. En het is, ja, het is inderdaad voor iedereen... Uh, Iets wat ze herkennen en uh, wat hele bittere herinneringen oproept. Michel Maas, correspondent in Indonesië, eerder vanochtend... in gesprek met uh, Lara Rensen en Sven Kokkerman. Kjeld, Duitsers journalist in Kobe. U heeft hem de hele ochtend al uh, kunnen horen. Kjeld, als jij, uh, ik neem aan dat je ook TV kijkt daar in Japan. Wat zendt de televisie daar allemaal uit? Nou, de beelden zijn heel dramatisch. We zien natuurlijk die beelden van um, de tsunami zelf, die hele huizen en gebouwen met zich meesleurt. Um, we zien ook uh, beelden nu die binnen beginnen te komen van schade. Uh, van huizen die in elkaar gestort zijn door de aardbeving. Um, uh, snelwegen die uh, verwoest zijn. Um, uh, gebouwen die uh, een beetje om uh, zee hangen. En eh, andere naschokken die nog steeds plaatsvinden. Want uh, de aarde beeft nog steeds? Ja. Um, wat vooral opzienbarend is deze keer, is dat de naschokken niet komen van het oorspronkelijke epicentrum, maar dat er ook naschokken komen van volledige andere uh, gebieden dichtbij het epicentrum. Maar uh, wel tientallen of soms honderden kilometers ervan verwijderd. Dus je praat echt over een hele lange breuklijn van, ik meen niet van 400 kilometer lang, waar steeds vrij zware aardbevingen plaatsvinden. Sommige van de naschokken die zijn rond de zeven op de schaal van de richter. Ja. En als je denkt dat uh, de aardbeving in Kobe in 1995... waar toen 6400 mensen bij omkwamen, uh, 7.2 op de schaal van richter was, dan is een naschok van 7 natuurlijk echt heel bijzonder. Dit is overigens ook de zwaarste aardbeving die ooit gemeten is in Japan. Goed, dat is dus geologisch al heel bijzonder. Maar laten ja. we eventjes kijken naar uh, de rest van de schade, want er komen dus ook allerlei berichten binnen over die kerncentrales met name. Productie is wel stilgelegd, maar ja. ondertussen horen we ook van een brand en we horen ook van één kerncentrale waar problemen zijn met een koelsysteem. Ja, de eh, berichten die we hier binnenkrijgen via de media... is dat eh, de brand eh, plaatsvindt bij een gascentrale. Ik heb hier nog geen berichten gezien van een brand bij een eh, kerncentrale. Oké, okay, dan moeten we dan dat goed even uit elkaar uh, houden. Want eerder vanochtend ja. hebben wij bericht dat het bij een kerncentrale was. Maar jij zegt nu het is bij een gascentrale. Wat wij, hebben, wat wij hierdoor hebben gekregen is inderdaad een enorme brand bij een uh, gascentrale... En die brand die breidt zich uh, nog steeds uit en er hebben vele ontploffingen plaatsgevonden. En als ik kijk naar de beelden, dan lijkt het gewoon niet mogelijk voor de brandweer om daar uh, meester van te worden. En dat en... koelsysteem dan, want dat is wel gekoppeld aan een kerncentrale. Dat, ja. Wat weet je daarvan? En dat is hier ook nog niet doorgekomen. Wat wij hier binnenkrijgen van uh, de kerncentrales, er zijn er verschillende, dat ze allemaal stilgezet zijn, dat er geen straling is vrijgekomen, maar dat... Tenminste bij één kerncentrale de regio nu wordt ontruimd in het geval dat. Oké. Okay. En verder heel veel mensen die ook gestrand zijn. Dat hoorden we net ook vanuit uh, Tokio. Ja. Maar dat is voor een deel ook een soort veiligheidsmaatregel. Uh, nou, één probleem is... Uh... Ja, nee, één probleem is natuurlijk dat men uh, alle spoorverbindingen nu moet checken om te kijken of ze nog wel gebruikt kunnen worden of niet. En uh, dus automatisch, als er een aardbeving is boven een bepaald formaat, dan uh, liggen uh, meteen alle spoorverbindingen dicht hier uh, in Japan. En die kunnen pas weer open als ze uh, veilig worden gesteld. En dat kan wel tot morgen of zelfs verschillende dagen duren voordat uh, die weer lopen. Dus dat heeft. Vooral in Tokio en ook in de nabij stad Yokohama enorme chaos veroorzaakt. Daar zijn miljoenen mensen die nu niet naar huis kunnen, die als het ware vastzitten in de stad. Yeah. Oké, okay, dat hoorden we net inderdaad ook van andere mensen uit Tokio. Dankjewel voor dit moment, uh, Kjeld. Uh, we spreken elkaar vast en zeker in onze uh, uitzending in de loop van de middag nog een keer. U luistert naar uh, een uitzending van Radio 1 in de gezamenlijkheid. En dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen daar in Japan. Het laatste nieuws nu op een rij, hier is Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet heeft opgelucht gereageerd op de vrijlating van de drie Nederlandse militairen uit Libië. Die drie kwamen vannacht vanuit Tripoli aan in Griekenland. En daar worden ze medisch onderzocht en ze rusten uit. Volgens minister Hillen maken ze het goed. Wanneer ze naar huis komen is nog niet duidelijk. De Europese regeringsleiders bespreken vanmiddag in Brussel de situatie in Libië. Volgens de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken wordt er onder meer vergaderd over extra sancties. Zoals het bevriezen van banktegoeden van Libische olie- en gasbedrijven. In Deventer moeten een groot deel van de prostitutieramen dicht. Voor 34 van de 44 ramen geeft de gemeente geen nieuwe vergunning... omdat de exploitant onvoldoende informatie geeft. Maandag moeten de 34 ramen in Deventer dicht zijn. En het stuk ijzer dat vorige week door het dak van een bedrijf in Ede knalde... dat is geen meteoriet. Dat blijkt uit onderzoek van ruimtevaartorganisatie ESA en ESTEC. Eerder werd gedacht dat het drie kilo wegende stuk ijzer een meteoriet was. Of dat het van een vliegtuig kwam of een ruimtevaartuig. Maar het is onbekend waar het dan wel vandaan komt. En voor het laatste nieuws uit Japan blijft u natuurlijk afgestemd hier op Radio 1. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Ondanks de matige, in het noorden vrij krachtige westenwind... kan het in de zon vanmiddag toch behoorlijk aangenaam aanvoelen. De lente die lijkt dan ook definitief te zijn begonnen. De temperatuur loopt de komende dagen overal op tot in de dubbele cijfers... en van nachtvorst is nauwelijks meer sprake. Vanmiddag zijn er overal zonnige perioden. Landinwaarts afgewisseld door stapelwolken. en Het wordt 8 graden op de wadden tot 11 graden in Limburg. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuidwesten de hoge bewolking toe. Het koelt dan af naar gemiddeld een graad of 2 het weekend verloopt zacht, maar wel met vrij veel bewolking. Morgen, zaterdag, zien we vooral in de ochtend nog wat zon. In de middag neemt de bewolking toe en in de avond gaat het licht regenen. Met een matige zuidenwind wordt zachtere lucht aangevoerd. De temperatuur ligt dan ook gemiddeld rond de 13 graden. Ook zondag is het zacht met vergelijkbare temperaturen. Wel is er dan veel bewolking en valt er van tijd tot tijd motregen. Na het weekend blijft het overwegend droog weer... met ruimte voor de zon en maxima rond een graad of 12. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file na een aanrijding op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Alfred Binschoot en Eenbrugge 2 kilometer. Vanwege opruim ze mede op de A15-Europort richting Rotterdam. Tussen Alvliet en het Knopend Vaanplein 8 kilometer. Tussen Rotterdam-Charloos en het Vaanplein zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Dordrecht-Breda kan het beste omrijden vanaf knooppunt Benelux via de Beneluxenol en via de A20 en de A16. Maar op die A20 richting Gouda staat wel file tussen Schiedam Noord en Rotterdam Centrum 5 kilometer. U luistert naar de nieuwszender Radio 1, waar we de krachten hebben gebundeld. vanwege de aardbeving in Japan en de tsunami die daarop is gevolgd. Maar er is meer nieuws. Ja, ander nieuws over Libië. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken was vanochtend op Schiphol. Hij is op weg naar Hongarije. En hij sprak daar met de media over de Nederlandse vrijgekomen militairen. Dankbaarheid dat dit zo gelopen is, opgelucht. Dat is de gemoedstoestand. En uh, natuurlijk in eerste instantie, het gaat om uh, de drie militairen die uh, vrij zijn, uh, ongedeerd. Dat is voor hen van natuurlijk alles. En ook voor al diegenen die hen dierbaar zijn. Want die hebben met z'n allen twaalf dagen in kwellende onzekerheid verkeerd. Heeft u ze al gesproken? Ik heb ze nog niet gesproken. Uh, ze zijn nu uh, in Athene. En uh, zij uh, moeten daar tot rust komen. Wat voor concessies de, heeft u gedaan van? aan... Uh... Aan de Libische overheid? Aan de Libische overheid zijn geen concessies gedaan. Er zijn geen toezeggingen gedaan. Er zijn geen beloften uh, gedaan. Er is niet is... betaald? U neemt mij de woorden uit de mond. Er is ook geen geld betaald. Kunt u wel iets zeggen over de wijze van onderhandelingen uh, de afgelopen dagen? Uh, ik kan u alleen zeggen dat, dat uh, we natuurlijk twaalf uh, uh, dagen lang bezig zijn geweest. Op alle fronten. Uh, langs formele lijnen, zoals dat heet. Echt het diplomatieke verkeer van ook uh, mensen die ons geholpen hebben. Ook informele contacten. Uh, dat heeft zich uh, allemaal voortgezet uh, door die twaalf dagen heen. Uh, of er dan in de afgelopen dagen iets bijzonders zou zijn gebeurd... dat, moet ik u nog even, dat kan ik u nog even niet zeggen. Uh, wij gaan een kamerbrief sturen, dus naar de Tweede Kamer. Uh, daarin stond, staat dus uh, hoe de zaak gelopen is hoe het met die operatie is gegaan, hoe het vervolgens gelopen is in die twaalf dagen... en ook eh, natuurlijk hoe het in de afgelopen dagen dan in die stroomversnelling is gekomen. Wat kunt u zeggen over de risico's die zijn genomen überhaupt door de missie te starten? Ik ga daar nu op dit ogenblik geen mededeling over doen. Dat is een onderwerp dat dus aan de orde is... wanneer het gaat over hoe die besluitvorming rond die operatie heeft plaatsgevonden... en hoe die operatie dan vervolgens heeft plaatsgehad. En ik, ik kan u wel zeggen, daar maak ik geen geheim van... dat natuurlijk gezegd kan worden dat wij van die operatie, dat wij hadden gehoopt en verwacht dat die operatie goed zou lopen... en dat die operatie niet is gelopen zoals we hadden gewild, dat is geen geheim. Dat, dat vinden we zelf ook. Had, had anders gemoeten. Wat is er misgegaan dan? Dat ga ik u niet zeggen op dit moment. Dat gaan we dus uh, allemaal uh, met de Kamer uh, bespreken. Uh, dat is voor dit moment niet uh, aan de orde. Wat dat kunt u zeggen vragen. over de hulp uit Griekenland en Malta? Daarover kan ik in elk geval één ding heel duidelijk zeggen. De hulp die we hebben gekregen vanuit Griekenland is heel bijzonder geweest. En wij zijn dus ook aan Griekenland en ook aan Malta zijn wij zeer erkentelijk voor wat ze voor ons hebben gedaan. Minister Uri Roosenthal was dat vanmorgen op Schiphol. reagerend dus op de drie vrijgekomen Nederlandse militairen daar in Libië. Ja, het was een groot verhaal natuurlijk de afgelopen dagen... maar vandaag gaat het eigenlijk alleen maar over Japan. Eh, grote aardbeving daar, 8,9 op de schaal van Richter. Tot gevolg hebben de... Een tsunami, 10 meter hoog, wordt er zelfs door, door ooggetuigen gemeld. Golven van 10 meter hoog. En dat heeft allerlei verschrikkelijks veroorzaakt. We gaan daarover verder praten met Jan Smit. Geoloog en hoogleraar aard- en levenswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemorgen, ja. Ja, um, ja, Jurgen had het er al net over. De aardbeving 8,9 op de schaal van Richten. Krijg je dan ook automatisch een tsunami? Uh, nee, niet automatisch. Maar uh, het is wel een hele grote kans. Wat, wat er daarvoor moet gebeuren is dat de uh, aarde dan verticaal beweegt. En ook dat die aardbeving relatief dicht bij de oppervlakte moet plaatsvinden. En dan is de overdracht van die verticale beweging naar de oceaan... dus die, die golven veroorzaakt, is dan maximaal. Ja, en het zijn twee voorwaarden. Zijn uh, alle de voorwaarden ook in het spel vandaag? Ja, zeker. Het is maar op 10 tot 20 kilometer diepte. Dus dat is voor ons uh, aardbevingskundigen uh, vrij ondiep. Want ze gaan, komen ook op 300 kilometer voor. En, uh, en 8,9, dan mag je rustig spreken van een monster aardbeving. Hoor. De laatste 50 jaar hebben we er vier van gehad, van die sterren. Want wat is er aan de hand in, uh, in de aarde? Want ik begrijp ook dat het over een hele grote lengte, wel een paar honderd kilometer... Ja. aan het scheuren is of aan het bewegen is. En dat die naschokken ook gigantisch krachtig zijn. Ja, dat kan. Hangt een beetje van de lokale situatie aan. Maar je moet de aarde, de korst, verdelen in, in platen. De beroemde plaattektoniek. Die ten opzichte van elkaar bewegen door de energie van het binnenste van de aarde. En dan nou ligt Japan, maar ook Californië aan de andere kant... liggen nou net op de plek waar twee van die platen bij elkaar komen. En in feite schuift die, uh, die oceanische plaat, noemen we dat... de bodem van de Stille Oceaan, schuift onder Japan. Dat doet hij op redelijke diepte, doet hij die dat continu. Maar hoe verder je naar boven komt, hoe brosser de aarde wordt. En dan gaat het niet continu, maar dan schuift hij af en toe eens een stukje. En, uh, en, en die hele grote plaat die onderen schuift... die verdeelt zich ook in tientallen breuken. De ene wat groter dan de andere. En ze staan allemaal onder spanning. Ja. Dus dan, zoals het nu gebeurd is om negen uur zo onze tijd... is het dus plotseling verticaal verschoven... En voor zo'n hele grote aardbeving praat je dan niet over enkele tientallen kilometers breedte. Maar het zou best kunnen, ik heb er nog geen gegevens van gezien, dat het over 100 tot 200 nou ja, kilometer breedte is. dat zijn de berichten die wij enzo. ontvangen op dit moment vanuit Japan, dat het over een paar honderd kilometer ja, dat uh, het, ik, het geval is. dat geloof ik graag, ja. Uh, maar is er is dan iets uh, bijzonders? Moet er dan ergens uh, gewoon even spanning af van, uh, van die aarde? Of uh, is dit gewoon het proces, zoals u dat beschrijft, wat continu bezig is? Het is... In feite continu bezig, maar zo nu nog, dan geeft het een, een knal, hè? dan schiet het los. En dat losschieten is helaas nog erg moeilijk te voorspellen. Nou zit er daar een wirwar van breuken aan de oppervlakte die allemaal onder spanning staan. Als er zo eentje als deze, dus uiteindelijk beschuift om te gaan schuiven, dan heb je allerlei, en dat hoorde ik ook net op de radio, allerlei andere breuken die ook onder spanning staan. Maar als deze loslaat, dan krijg je dus een stukje ontspanning waar die grote breuk is, maar dan gaan die andere breuken gaan juist extra onder druk. Dus dan krijg je die zogenaamde serie van naschokken. Ja. En ook dat is moeilijk te voorspellen. We weten wel waar die breuken liggen. En ik hoorde er alleen dat er nu 1,50 kilometer ten noorden... Aardbeving 6 of zoiets daar op schaal van Richter ook losgeschoten is. Dus dat heeft wel degelijk verband met elkaar. Ja. En u zegt eigenlijk zijn hier alle voorwaarden bij elkaar gekomen... ook om die enorme tsunami te, te creëren. Ja. Een superkrachtige zelfs. Ik begrijp dat zelfs aan de westkust van Amerika... nu wordt gesproken over ontruimingen, evacuaties van mensen. Waar hangt het bereik van zo'n tsunami eigenlijk vanaf? Dat hangt van de diepte van de oceaan af die ernaast ligt. En de stille oceaan is buitengewoon diepte daar meer dan vijf kilometer. Dat betekent dat die golven die ontstaan door die, dat losgieten van die aarde bij Japan... dat die golven richting de Verenigde Staten, vooral Hawaii heeft ermee te maken... dat die bijna ongehinderd over de oceaan reizen. Komen ze aan de overkant, en ze zijn niet hoog hoor. Als je er in een, schipje, een scheepje overheen vaart, dan, uh, dan merk je er helemaal niks van. Ze zijn maar een meter hoog, maximaal, maar honderden kilometers lang. En die, die vermenigvuldiging van de lengte maal de hoogte, dat bepaalt de energie komt hij dan in de buurt van Hawaii, dan wordt de voorkant afgeremd... maar de achterkant, die gaat nog steeds met die snelheid van 700 km per uur... Ja. zo snel als een vliegtuig, dat stapelt op. En dan gaat hij klimmen in hoogte. Aha, ja. en, uh, en dan maakt het ook nog uit welke positie je ligt op die oceaan. Want het is net als een steentje in, uh, in vijver gooit zie je van die cirkelvormige golven, dat gebeurt hier in feite ook. Maar als die over die hele lengte breekt... dan krijg je dus niet op één puntbronnetje... maar dan krijg je een hele brede bron en dan zijn die golven dwars op die, op die breuklengte zijn dan nog eens die verliezen dan nog minder ja. energie en, en wat kan je met die informatie aan de ontvangende kant zeg maar want we weten dat dat dat dat hele proces wat u nu hebt beschreven is in gang gezet maar kan je daar nu uh, voorzorgsmaatregelen tegen nemen als je dus aan de kant van Hawaii zit op dit moment ja zeker daar hebben ze uitgebreide systemen voor als je daar langs de kust rijdt dan zie je ook allemaal bordjes staan als er een tsunami waarschuwing ja. is dan moet je dit doen dan moet ja. je weglopen nee maar ik bedoel weet je, weet je hoe hard het daar dan is en hoe hoog het zal zijn nee dat is heel moeilijk voorspelbaar maar ze nemen het zeker voor het onzekere wat ik gehoord heb is dat de hele trekt daar in in Hawaii ontruimd is. Tot ja, De, de, de toeters, de sirenes zijn alweer gegaan, lezen het ja, overal. Ja. En om uh, vijf uur onze tijdsmiddag, dan komt hij eraan. dus ik ben benieuwd. Nou heb ik nog één vraag, want vanochtend hebben we het ook gehad um, hier op uh, Radio 1... over die kleine eilandjes die uh, ja. overal in de oceaan uh, liggen. Worden die nou gewoon helemaal overspoeld? Die, hebben, die kunnen volledig overspoeld worden. We hebben toen, hè, deze lijkt als twee druppels water op die zware aardbeving in 2004 voor Sumatra. Daar had je ook de, de koraaleilanden, de Maldiven, waar al die toeristen heen gaan. Daar is die golf gewoon dwars overheen gegaan. Alleen was het een meter hoog en uh, ze keken ernaar en stonden erbij. Die, die woningen staan ook op palen, dus daar kunnen ze wel tegen. Maar als dus die, die stuwing waar ik het over had ook optreedt... op, die, uh, op, de, op al die eilandjes daar, ja, dan krijg je dikke problemen. Als ik u zo hoor, dan uh, moeten die golven volgens mij uh, de hele wereld rond. Ik bedoel, dat, totdat ze ergens uitgeraast zijn. Dan uh, komen uh, ze ook uh, nog de Noordzee op. Ze komen ook de Noordzee op. En dan, en zijn, ze, dan zijn ze, de Rijkswaterstaat, Je kunt dan hun vragen... is waarschijnlijk in staat om aan getijden boeien. We houden de app en vloed bij dat ze even kunnen zien van, hé, hey, die vloed is een stukje hoger of een stukje lager. En dat, uh, als ik het goed berekend heb, zou het uh, ongeveer over 40 uur zou het in Nederland moeten aankomen. Dus ergens in de loop van de zondag. In de loop van de zondag. En ik weet dat in Engeland destijds, in 2004, in de Zuidkust, dat daar mensen inderdaad gezien hebben dat de zee opeens een stukje omhoog kwam. Niet dramatisch natuurlijk, maar toch, de restanten zijn de hele wereld over gereisd. Zoals hier gaan we er wat van werken. Ja. ja. Houdt het ooit op, denkt u, of niet? Nee, dit gaat continu door. Deze plaatbewegingen, die zijn, dat gaat nog miljoenen jaren verder... en zo nu dan schiet er een stukje los. We weten waar die gevaarlijke stukken zitten... maar wanneer ze los schieten, dat is helaas onvoorspelbaar. Dank voor de deskundige uitleg, geoloog Jan Smit. Dat was dat over uh, wat er allemaal in Japan is uh, gebeurd. Gaan we praten met Pepijn Cox, Japan-specialist... van het reisbureau VNC Asia Travel. En ze zit in Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Krijgt u veel ongeruste telefoontjes? Ja, uh, eigenlijk wel. Um, ja, we hebben best wel veel kranten die, uh, uh, laat zeggen van plan zijn op korte termijn naar Japan te gaan. Of niet zo heel veel mensen die er op dit moment bevinden. Maar ja, die mensen die maken zich natuurlijk toch, uh, toch wel ongerust. Hoe en zitten er wel ja, reis? Ja, u zegt niet zoveel mensen die er nu zitten, hoeveel mensen zitten er wel? Uh, op dit moment hebben we er vier mensen uh, zitten. En zitten die in het getroffen gebied of nee, zitten die meer het in? Nee, niet in het uh, getroffen gebied. Nee, wat, wat voor soort gebied is het? Is het een toeristisch gebied? Het is op zich wel een toeristisch gebied. Uh, echter, vooral bekend bij het uh, Aziatisch toerisme en, en het Japans toerisme, maar niet zo bekend bij. Uh, westerse mensen en ook niet zo bekend hier bij Nederlanders eigenlijk. Nee, het is meer van als je alles in Japan al gezien ja. hebt dan moet je daar naartoe, zo, zoiets. Ja, het is eigenlijk een plek waar mensen die voor het eerst in Japan komen en echt de highlight van Japan willen zien uh, niet naartoe gaan over het algemeen. Uh, echt inderdaad mensen die of iets heel speciaals willen of al vaker in Japan zijn geweest en is wat anders willen zien. Ja, en Sendai, want dat is het, het epicentrum een beetje, uh, is, zijn daar toeristische trekpleisters? Ja. Ja, de voornaamste toeristische trekpleister is eigenlijk een gebied dat heet Matsushima. Uh, dat is een, uh, eigenlijk een gebied, een soort van nationaal park in de zee... met 260, uh, ongeveer 260 kleine eilandjes. En dat zijn allemaal bijzonder gevormde eilandjes. Die, uh, ja, en dat staat eigenlijk als bekend als een van de drie mooiste landschappen van Japan. Dus vooral bij de Japanners is dat heel erg populair om dat te bezoeken. En dan kun je dus onder andere een cruise maken, een boottocht. En dat ligt eigenlijk vlak voor de kust van, uh, van Sendai. Ja, nou ja, en, en uh, ik kan me zo voorstellen dat het uh, weliswaar nu natuurlijk gevolgen heeft... maar ook op termijn dat mensen denken... ja, je weet het allemaal maar niet, dus dat je afzeggingen krijgt. Ja, ja goed, de, die kans is natuurlijk afwezig. Op dit moment hoor je al dat, uh, uh, dat mensen ons bellen van... ja, kunnen we niet weten onze reis gaan annuleren of dit of dat... Maar goed, op zich, kijk, de meeste van onze reizigers die gaan niet naar dat gebied. De rest van Japan, als je laten zeggen zuidelijk en zuidwestelijk gaat van Tokio... Ja, ...daar zijn op dit moment in elk geval weinig problemen. En de verwachting is ook niet dat het daar dan problematisch gaat worden. Dus in principe zullen de meeste reizigers geen last van hebben. En ja, je weet natuurlijk niet wat er in de toekomst nog meer gaat gebeuren. Maar in principe deze aardbeving zou in theorie weinig gevolgen moeten hoeven te hebben voor het toerisme naar Japan, nee. maar goed, het is dan meer de ongerustheid die mensen hebben en uh, ja, waarom doen mensen dan misschien overwegen om, om toch een reis te gaan annuleren? In ieder geval heeft u veel ongeruste telefoontjes. Ik dank u wel voor ja. het gesprek, Pepijn Cox, Japans ja. specialist van het reisbureau VNC Asia Travel. De normale dingen die u op dit tijdstip gewend zijn, die uh, vervallen. Dus dit ja, is, is een trivialiteit in deze stroom van informatie uit Japan. Maar ik moet toch even melden dat uh, Patrick van Exel daarom de nieuwsquiz heeft gewonnen. Want we spelen die nationale nieuwsquiz vandaag niet uit Den Haag. 104 punten had hij deze week. En ook het laatste deel van het Radiodagboek met Kees Brussen komt uh, te vervallen. We hebben dat wel op onze site gezet. Dus dat kunt u luisteren. Het laatste deel op lunch.ncv.nl. Terugluisteren uh, Kees Brussel, wat hij te melden had in zijn laatste radiodagboek. Uh, wat we wel overeind hebben gehouden is het mediaforum. Uh, uitgenodigd voor vandaag waren Hans Goedkoop en Erik Korton. En die zijn hier allebei. Waren, waren. In de verleden tijd. Nee, ja. Ja, we hebben jullie in het verleden uitgenodigd. Ja, ja. Ja, maar, en je maar we hier zitten nu, er toch echt nu? We ja. zitten hier nu in het echt. Um, um, ja, gewoon een hele open vraag. Maar de, de, de eerste reactie op wat we vandaag hebben meegemaakt... Okay. Dus ik, toen ik hier binnenkwam begreep ik dat er uh, al luisteraars waren... die het onzin vonden dat het hierover ging de hele ochtend. En dat begrijp ik aan de ene kant niet, want er is natuurlijk echt iets aan de hand. Aan de andere kant begrijp ik het heel goed, want we weten helemaal niet wat er aan de hand is. De kern van de zaak is dat er daar vermoedelijk een uh, menselijke tragedie plaatsvindt. Maar we hebben daar geen idee van... We moeten het er wel over hebben, dus waar gaan we het over hebben? Over de boeiende natuurwetenschappelijke aspecten. Vervolgens ja. komen we ook uit bij het toerisme. Willen wij daarheen? Nu niet, maar... Misschien in de toekomst. Misschien geluid. toch in de toekomst. We weten nu in een van de drie mooiste landschappen in Japan. Dat is toch maar mooi meegenomen. En ik kan me heel goed voorstellen dat... Luisteraar ra van Radio 1... Dit is natuurlijk toch met alle respect voor jullie, want jullie moeten dit doen. Is dit een typisch stukje media-absurdisme van de vroege 21e eeuw? Ja, maar hoezo? Het heeft heel ja, maar wat, wat, wil wat wil je dan nou, ja, ja, horen, zo'n dag als vandaag? Ik, nee, ik, ik zeg met alle respect, want jullie moeten dit doen. Maar ik begrijp heel goed dat luisteraars tegelijkertijd denken... ja, nu hebben we het over de drie mooiste landschappen in Japan. Wat heeft dat te maken met? Nou, de kern van, waar, van de aanleiding waarom we het hier over hebben... Die weten we niet, want de aanleiding is... er is daar iets heel gruwelijks aan de hand. Maar wij weten niet wat daar aan de hand is. Dus gaan we het hebben over allemaal dingen daaromheen. En vervolgens zie je wat je altijd ziet bij dit soort dingen. De ware tsunami die mensen meekrijgen... is niet die daar, is de tsunami van de media hier. En dus ik wil, mijn houding hier tegenover is heel dubbelhartig. Ik begrijp, uh, natuurlijk moeten we het hierover hebben... en natuurlijk is er daar iets heel verschrikkelijks aan de hand... maar omdat we niet weten wat er aan de hand is... gaan we het hebben over ja, We weten intussen redelijk een beetje wat er aan de Tuurlijk. hand is... want ik kan me in zoverre bij hand aansluiten... dat het natuurlijk, um, dat, omdat je heel veel nieuws wil brengen... Kijk, het, het nieuws wat je probeert te volgen van minuut tot minuut... van seconde tot seconde, is niet elke minuut en elke seconde even boeiend... omdat je gewoon echt niet tot in, in de in de, de verre essentie van wat er aan de hand is kunt vers, verslag kunt doen. Maar um, uh, ik vind het wel belangrijk dat er verslag van gedaan wordt, want het is inderdaad nogal een, nogal, nogal een gebeurtenis. Maar om dan inderdaad naar Japanse restaurants in Amsterdam te gaan, melden, ik weet niet of dat gebeurt hoor, maar dat, dat, dat is in het verleden wel eens gebeurd. Het dat soort dingen. Nee, daarom. Maar dat, dat zijn dan wel die dingen. Die, ja, Weet je, uh, um, het, het is inderdaad een enorme, uh, een enorme toestand en zeker, uh, laat me zeggen, de actualiteitswaarde ervan voor de gebieden waar dat ding nog niet aangekomen is. En ik vind het wel interessant, zoals we net meneer Jan Smit, die gelukkig niet ging zingen, maar wel Iets over die tsunami wist te vertellen. Uh, uh, ik vind het wel interessant om te weten wat zo'n golf dan doet. Want hij zegt dan dat hij enkele honderden kilometers lang kan zijn en inderdaad pas in de hoogte gaat groeien op het moment dat de zeebodem, laat me zeggen, hè, dat het ondieper wordt. Maar uh, als hij zei, hij kan de hele, zo'n golf kan de hele oceaan over uh, reizen. Maar neemt hij dan, uh, in hoeverre neemt hij dan in kracht af? Of wint hij juist in kracht omdat er zo'n stuwing achter is? Dat zijn allemaal dingen die ik dan, laat me zeggen, inderdaad. Uh, uh, uh, wetenschappelijk gezien dan wel interessant vindt. Maar uh, ik vind het wel belangrijk dat je qua nieuws... je inderdaad houdt tot feiten en, en de actualiteitswaarde ervan. En niet zozeer de achtergronden van een Japans restaurant. Ik bedoel het ook niet zozeer als een verwijt aan jullie. Het gaat maar meer om de, de, de, de, de, de bevreemding die zoiets teweeg brengt. En de vervreemding waar wij allemaal mm. in zitten. Je ziet die beelden. Uh, nee, nee, nee. daar gebeurt onmiskenbaar iets dramatisch... maar heel veel meer dan die beelden hebben we niet. En wat doen die beelden? Aan de ene kant, uh, omdat ze dramatisch zijn... doen ze een appel op je. Doe iets. Ja. Maar het is de andere kant van de, de wereld. Niks, ja. Dus wij kunnen niks doen. Tegelijkertijd denk je, dat soort beelden ken ik. Uit rampenfilms. Dit is een slechte rampenfilm... waar wij naar kijken. Dus, een dus, het ook <laughs> dus het heeft ook iets... Van, van uh, alsof je naar fictie kijkt. Maar dat is het tegelijkertijd Dit dus, is volgens mij een groot verschil bijvoorbeeld met 2004. Toen, toen duurde het heel lang voordat we... echt beelden zagen. En nu, die Japanners, ja, die hebben alles goed voor elkaar natuurlijk. Die, die hangen daarboven met, met ja. uh, helikopters. Ja, is, en, nou, en dat komt dan ook maar Het is een fantastisch beeld. Hè? Ja. Zoals uh, slechte rampenfilms toch heerlijke films zijn. En zoals, het is vreselijk om te zeggen, maar zo werkt het helaas toch ook 9-11 adembenemende beelden opleverde. Zo zijn dit adembenemende beelden. Ja, maar, had, maar dat had, had, zijn allemaal als je dan... elementen die je afvoeren van waar je het eigenlijk over zou willen Natuurlijk, hebben. Maar ma jij maakt zelf zaken. een programma waarin beeld een hele duidelijke rol Zonder speelt. En ja. Zeker in geschiedschrijving. Dan, dan zou dit toch een beetje een soort van vingerafleekmoment zijn kunnen zijn, feitelijk. Ja, maar het, het voordeel van geschiedenis is dat je dan inmiddels wel precies weet wat, wat er gebeurd is. is. Dat je daar met mensen achteraf over kunt praten hebben die daar gezeten hebben. jullie eigenlijk wel een tsunami uitzending gemaakt onder de tijd? Uh, nee. nee. Nee, nee, nee. En dat is natuurlijk ook wel heel recent voor ons. 2004, Zo, nou, 6, voor zijn 7 wees, nee? jaar geleden. Ja, als wij nu hadden een uitzending over de tsunami zouden kunnen ja, dan krijg je maken, dan dat had weer dan, dan, dan, dan krijg je daar weer commentaar over dat het, het smakeloos is. Maar en ook dan doen. is het, is het, het, het is ingewikkeld. We hebben wel eens na een, een aardbeving in in, in Iran hebben wij een aardbeving in de jaren zestig in ja. Iran uh, gedaan. Ja. heel snel gemaakt. Die uitzending was ook nog leuk omdat onze toenmalige prinses Beatrix daarna betrokken werd bij de hulpverlening en de, uh, het fondsen werven uh, daarvoor. Het was eigenlijk een hele leuke uitzending. Maar toen hadden we dat uitgezonden en toen dachten we achteraf, ja, nu hebben we beelden van een aardbeving. Nu hebben we ook nog beelden van de aardbeving toen. Maar wat hebben we nou in godsnaam meer nou, gezegd dan iedereen ja. al weet? Mm. Dus er is ook een gevaar in om de parallel tussen toen en nu... zo letterlijk te maken dat je precies gaat vertellen... wat we nu juist al hebben he gezien. Ik heb ook het gevoel maar, dat, het, dat het, het woord aardbeving... denkt iedereen, oh ja, aardbeving... Maar het woord tsunami... Het woord tsunami le levert ook een soort van gierig gedrag op. Dan duiken we met omdat we natuurlijk dat nog zo vers in het geheugen hebben liggen. Nou, misschien is het misschien ook wel een verklaring... dat de media toen uh, wat uh, layback waren... en dat de discussie toen nee, opbloeide... Niet was de medie, waren niet, de media veel, niet veel te laat? Niet laid back, gewoon gemist. Dat was het. Nee, ja, ik nee, ja, het was rond de, de, de kerstdagen. Nee, maar dat was, het was rond de kerstdagen. Heel veel mensen waren er gewoon weg niet. Er zaten toevallig wat mensen op vakantie... Daar die, die die verslag konden doen met hun telefoon of wat dan ook. Maar wat, wat Jurgen ook net zei... er staan overal camera's langs de kust. Dat waarschuwingssysteem is aangetrokken. En dat heeft in dit geval... en dat heeft niks met het systeem te maken... maar om het feit dat het 135 kilometer uit de kust is gebeurd... en als een golf met 800 kilometer op je kust aframt, dan ben je gewoon altijd te laat. Ja, dat en, is als zo... er nou een, en als er nou één land... Is dat alle media uh, fabriceert ja. voor ja, Japan dit soort wel, ja. rampen? Dan is het Japan. Ja. Dus wat dat betreft is het een. Erik, je hebt heel wat rampen gezien ook. Voor, voor, uh, voor 3FM, we Series Request. Uh, jij, je zit heel toch wel te kijken, lijkt me, naar, uh, naar CNN en al die zenders die we kunnen ontvangen hier. Ja, alleen de rampen waar ik voor het Rode Kruis voor de wereld over ga, zijn niet dit soort acute rampen. In principe zou ik dat wel. Uh, uh, uh, uh, kunnen doen, want ik, ik ben ambassadeur voor internationale noodhulp voor het Nederlands Rode Kruis. Dus dat uh, zit wel binnen mijn, uh, binnen, binnen mijn takenpakket, zou ik maar zeggen. Maar voor 3FM reis ik voornamelijk naar rampen die. Uh die niet zo uh, evident aanwezig zijn op de, in de media als dit soort rampen. Dus dat gaat het over bijvoorbeeld zoals de laatste keer... Uh, aids onder, uh, de slachtoffers ja. van, ja. van aids onder kinderen en uh, die daardoor wezen worden. Dat zijn, dat zijn grote, grote uh, menselijke tragedies... die zich over een wat langere tijd uitspreiden dan, dan deze uh, korte pieken. Maar dat ja. is wel een heel heftig ramp. Maar je hebt maar... vanochtend wel gekeken. Zie ja. je nog verschil in, in, in berichtgeving? We hebben het nu even niet over die radio... waar jullie al heel uh, kritisch over zijn geweest. <laughs> nee, het gaat mij helemaal <laughs> ja, niet om die radio en al helemaal <laughs> niet als nee. persoonlijk. Nee. Heb om, nou ja, wat, ik me ook doen? helemaal niet aangesproken. Het is heel in de media. is goed, denk, ik kijk, ja, dat ook even te Ik, ik kijk even met een schuin oog naar Sky News. En ik zie nu, ik denk in de tijd dat ik hier zit te wachten dat we gingen praten voor de negende keer dezelfde beelden langskomen van een meneer, een oudere meneer die vastgehouden wordt door een jongere meneer, waarschijnlijk in een bejaardenhuis. Ja, of, een uh, of in een kapperse. Of ja. in een kapperse, ik weet niet wat het precies is, maar het, ik vind de herhaling, ik bedoel, soms ligt in de herhaling de kracht. En in dit geval denk ik, jongens, ga nu even dan. Er zijn ook nog een beetje andere dingen op de wereld. Kom dan terug als er weer een nieuw beeld is. Want ik vind dit wel echt een hele hoge omloopsnelheid waarvan ik waar de impact gaat ook weg dan. Goed. Uh, dan stoppen we dit media voor nu. Kijken of we zometeen nog een Japanse restaurant kunnen bellen. <laughs> Hebben we een hele, heel heel heel een heel heb nog een leuke modejournalist Ik heb nog een goed nummer. En die kan ook meteen sushi leveren. Dat is ook wel handig. We gaan Dank, met een, mo een modejournalist praten. Maar dat doet wel ter zake. Want het is Bastiaan van Schaik. Die uh, is in Tokyo. Uh, Bastiaan, um, ik uh, lees op je Twitter dat je in een hotel zit. Op de Klopt. 50ste verdieping. Je bent helemaal naar boven gelopen. Dat lijkt me verschrikkelijk eng als er een aardbeving gaande is. Uh, nou ja, op dat moment was niks gaande meer, dus uh, de, de, de tocht naar boven ging eigenlijk wel prima. Uh, wat wel meteen opviel dat er enorme scheur in, uh, in de muren zat van het, uh, van het trappenhuis, zeg maar. Maar op zich, ja, weet je, bedoelt, het is een van de veiligste gebouwen van Tokio, wordt gezegd, om te zitten bij een aardbeving überhaupt. Dus uh, het voelt wel veilig eigenlijk, alleen uh, we hebben nu heel veel naschokken achter elkaar op dit moment. En dat voelt wel een beetje tricky, de ramen kraken en... Uh, ja, ik weet niet, het is wel een beetje een soort van onveilig gevoel op dit moment. Kraken? Je hoort, je hoort echt gewoon het glas, laat maar zeggen, in de sponningen. Uh, zijn nou, weer de sponningen bewegend. kraken dan eigenlijk. Dus de, spon ja. de, de, de sponningen kraken zo nu en dan. Ja. Um, maar toch, desalniettemin, blijf je gewoon daar bovenin zitten? Ja, het is gewoon heel veilig. Het voelt, het voelt veiliger weer dan buiten. Buiten hadden we ergens zoiets van, nee, dat, weet je, bedoel, als het echt flink gaat shaken... wat waarschijnlijk nu dus al geweest is, wat we op dat moment niet helemaal beseften. maar uh, dan is het toch onveiliger op straat. En ik moet ook zeggen dat nu op straat alle uh, viaducten en bruggen zijn in downtown Tokyo afgesloten. Er staan enorme files, zeg maar, op de, op de begane grond. Er lopen heel veel mensen op straat die waarschijnlijk op weg zijn vanuit de kantoren nog uh, naar huis. Want alle treinen en metro's zijn allemaal uitgevallen en uh, al het uh, openbaar voer rijdt niet meer... Dus uh, ja, het is uh, beneden op straat is het wel echt chaos. En e, e, chaos, maar is er dan ook paniek? Of is iedereen gewoon weet wat hij doet? Nou, het is Japans chaos, hè? Dus het is allemaal heel gecontroleerd. En er staan heel veel politieagenten, iedereen uh, de weg te wijzen welke kansen op moeten. Er worden ook heel veel uh, aanwijzingen gegeven aan iedereen de hele tijd. En uh, voor de rest, ja, ze staan... Het grappige is, je kijkt namelijk uit hier op een, uh, een, een, een vierdeks viaduct boven elkaar. En daar staan rustig, uh, weet ik veel hoeveel mensen onder en auto's onder zonder enige angst eigenlijk zo te zien. Dus... Uh, ik, dat, dat verloopt heel Japans. Ja. En op het moment dat die beving er was, uh, waren ze toen ook rustig? want Gewend ja, of he, Het was heel heftig. Ik re, wij realiseerden ons eigenlijk helemaal niet dat dat gebeurde. Want we dachten eigenlijk dat we een beetje ziek waren... ...dat je zo uh, raar uh, heen en weer geschud wordt. En toen begonnen de Japanners te gillen en te schreeuwen... En toen hadden ze van, oh, wauw, dit is wel heftig. Oh, dit is die aardbeving gewoon waar, waar, waar je altijd bang voor bent... ...waar tot nu toe nooit gebeurd was. En, uh, en na een minuut paniek eigenlijk en veel gil en veel rondgelopen... ...stonden ze allemaal helemaal stil waarschijnlijk dat uh, moment dat ze hun uh, lessen weer leerden, of uh, herinneren. En toen zonden ze eigenlijk de volgende minuut gewoon heel stil... ...te wachten tot die... Uh aardbeving over was, die hier een hele grote schok. Ja, nou, ik wens u de sterkte bij. En dank dat u even het verhaal heeft willen beschrijven ja, daar. Graag gedaan. van Schaik, modejournalist in Tokio. We zijn ook benieuwd naar uw verhalen. U hebt ongetwijfeld ook beelden gezien, intussen daar vanuit Japan. Wie weet roept dat dingen bij u op. Wellicht bent u daar ooit geweest in het getroffen gebied. U hebt zelf misschien ooit te maken gehad met zo'n aardbeving. Kortom, kom maar op met uw verhalen. Dat kan op 0800-1101. Dat is een gratis nummer, dus 0800-1101.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 Dit is Radio 1.